Het is 4 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het zieke Georgische meisje dat eind vorig jaar naar Polen werd uitgezet... komt terug naar Nederland. Haar ouders aanvaarden een aanbod dat Statenkitaar Steven haar en haar familie heeft gedaan. Dat zei hun advocaat tegenover het EO-programma De Vijfde Dag. Het meisje en haar familie krijgen een verblijfsvergunning en een woning aangeboden. Ook wordt ze behandeld in een ziekenhuis. De zesjarige Renata kwam in 2012 met haar familie vanuit Polen naar Nederland. Staatssecretaris Steven stuurde hen terug... omdat ze via Polen de EU waren binnengekomen. Een dag na de uitzetting bleek in Polen... dat Renata een acute vorm van leukemie had. Steven gaf vorige maand al toe... dat de overdracht van Renata's medische gegevens... tussen Nederlandse instanties beter had gekund. Huisartsen, tandartsen en apothekers... krijgen foute declaraties vaak gewoon vergoed. Dat zegt de Nederlandse zorgautoriteit na onderzoek. Het gaat om zeker 75 miljoen euro per jaar. Volgens de NZA moeten verzekeraars meer bevoegdheden krijgen... om fouten en fraude op te sporen. De NZA heeft bizarre voorbeelden. Zo diende een apotheek in een jaar tijd 4000 declaraties voor één patiënt in. Een tandarts beweerde dat hij bij één patiënt 123 tanden en kiezen had getrokken. In Londen zijn gisteravond tientallen mensen gewond geraakt... toen een deel van het dak van een theater naar beneden kwam. Dat gebeurde tijdens een voorstelling in het Apollo Theater... in het theaterdistrict West End. Ooggetuigen vertelden dat er gekraak was te horen... waarna delen van het plafond naar beneden kwamen. Ook braken door de brokstukken delen van de balkons af. Volgens de brandweer zijn er zeven zwaar gewonden en ruim 80 lichtgewonden. Er zaten ook mensen bekneld, maar die konden worden bevrijd. Over de oorzaak is nog niets bekend. Kort voor de voorstelling was het in Londen erg slecht weer met veel regen. Maar of dat er iets mee te maken heeft, is nog niet duidelijk. Het weer, kans op wat regen. Overdag, vooral in het noorden, kans op een bui. In de rest van het land, zo goed als droog en geregeld zon. En het wordt 6 tot 8 graden. Tot zover het nos journaal Dan aan de verkeersinformatie Op de A4 Delft richting Amsterdam. Daar is het knooppunt Prins Klausplein. Daar, daar is de verbindingsweg dicht door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1 Max.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 Dikkie, wat een hoop openstaande vragen nog. Help me vooral om alle vragen te beantwoorden via 0800-1121. Of meelevende naar nachtzuster apenstaatje omroepmax.nl. Twitter via Nachtzuster. Of chat via omroepmax.nl nachtzuster. Waar gaat het allemaal over? Nou, Jos die wil weten wat we kunnen doen aan de zogenaamde piranha-journalistiek. Ton wil weten hoe belangrijk het is dat we de woorden kunnen verstaan in een liedje. Herman is op zoek naar een elektronicus die hem kan helpen... om van een, een ledlampje op zonne-energie te laten draaien. En Jet wil weten hoe een keppeltje blijft zitten bij Joodse mensen. En dan vooral bij kale Joodse mensen, dat was de subvraag. Ben wil weten of hij de oliebollen met melk of lauw water moet produceren. En Anke moet naar een verpleeghuis en wil heel graag weten... wat haar daar te wachten staat. En vooral of ze dan ook veel dingen moet doen. Ben Smit is op zoek naar het drankje Abeltje... Of Abel op Tessel Wordt dat nog gemaakt? En hij vraagt zich ook af of de wereldbevolking nu toeneemt of afneemt. Henk wil weten waarom we een beetje winderig worden van bruine bonen. Nou ja, jij. Ik niet. Ik ben een prinsesje. En Erik op Curaçao, die zoekt typische kerstgerechten uit het buitenland. Dus wat eet jij met kerst in het buitenland? Jaap had het over de tuk-tuk. Frans Hoeken wil weten waarom men uh, tijdens paardenwedstrijden alles altijd doet aan de linkerkant van het paard. Zoals het zadel erop leggen. Meri vraagt zich af of als een verzekeringsmaatschappij wordt overgenomen... ze de premie zomaar met, uh, met meer dan het dubbele mogen verhogen. Karin wil weten waar de uitdrukking... daar komt de aap uit de mouw vandaan komt. En Hans die wil weten hoe het kan dat de alimentatiehoogte wordt vastgesteld... met incalculatie uh, van uh, de onbelaste onkostenvergoeding. Zo. Als iemand het sowieso snapt, bel dan even naar 0800-1121. Vier minuten over vier is het nu. En dat is traditioneel het moment op Radio 1 dat we een discoplaatje draaien. Bij Omroep Max en bij de nachtzuster is dit Black is Black. Allee, Pok was dat en Black is Black op uh, Radio 1. Karin, goeie Hallo, Karin. Karin die, uh, staat nog een beetje te dansen in de huiskamer op het discoplaatje, denk ik. Eens even kijken hoor, want als ik hier dit knopje omzet, dan hoor ik er als het goed is. Karin, hallo. Hallo. Hi. Hallo. Zeg ben het hoor. Dus? Ja, ja, maar ik dus niet, want. Uh... Hallo. Oh wacht, ik moet het knopje dat jij mij kunt horen ook aanzetten. Karin? Ja, hallo? Zeg het eens. Ik had een antwoord op uh, de paardenvraag. Nou, kom maar los. Nou, Als dat, dat maar los, de link maar gebeurt ja. in het paard. Ja. Dat uh, komt uit de ridder De wat? Die hadden zwaarden uit de ridder Oh, natuurlijk, dat verhaal weer, ja. Ja, mama, die uh, hadden zwaarden en die moesten uh, snel kunnen opstappen. Uh, en het paard moesten ze ook snel kunnen opzadelen. Dus vandaar dat alles links gedaan wordt. Het hoofdstel wordt links vastgemaakt. Het kader wordt links opgelegd. Singel wordt aangezingeld aan de linkerkant. En men stapt ook links op. Nou. En paarden zijn een gewoontedier. Dus inmiddels is dat zo ingeburgerd. Wij doen alles links bij paarden. Dat is voor paarden ook gewoon fijn. Omdat ze dan weten wat er gebeurt. Doe je het in één keer rechts. Ja, dat vind ik stevig. Maar... Ook, uh, want uh, de, in, in de vraag zat ook een beetje uh, uh, klonk in door, de vraag van Frans. Uh, ook als ze bijvoorbeeld een injectie moeten krijgen, dan gebeurt het ook van links. Ja, omdat je alles links doet, vindt een paard het prettig dat je hem links benadert. Het is zowel een gewoonte voor de mens als voor het dier. Ja. Dus automatisch, als je naar een paard toe loopt, probeer je aan de linkerkant te komen. Dat is gewoon vertrouwd. En wat gebeurt er als jij aan de rechterkant van een paard gaat staan en boe doet... Dan heb je die kans dat hij schrikt. Oh ja, die kans is natuurlijk aanwezig. Dat klinkt niet meer dan uh, logisch. Nou ja, hartstikke is goed, Karin. Ja. Is, uh... ja. Wat doe jij verder met die paarden? Um, nou, ik heb zelf een aantal paarden... en ik geef les op de praktijkschool in Barneveld. En ja. daar doe ik de kennismakingslessen met paard en leerlingen. Dat verhaal die vertel ik ook altijd. Waarom doe je alles links? Ja. Het is een gewoonte. Het stamt uit de tijd. Dus vandaar. En wat is, wat is dat toch met uh, vooral meisjes en paarden? Ja, geen idee. Ja. <laughs> het is inderdaad uh, overgrotendeel meiden. Ja. Er zijn wel enkele jongens. Ja, ik heb ook het idee dat jongens er vaak in gepest worden... en uh, ja, daarom al gauw afhaken. Terwijl zij ermee het zijn het begonnen al, toen voort... ze nog uh, ridder waren. Ja, maar dat was natuurlijk niet voor de hobby. Dat was nee. Uh, nee. denk ik puur een noodzaak. Ja, dat zit wel weer een in. Het een vervoersmiddel. Ja. Nou, dankjewel Karin. Voor de uitleg, ik vink hem af. Ja, graag gedaan. Goeiedag nog. Eens gelijk. Dag. Jeffrey, hoi. Hoi, goedemorgen. Ik ben Jeffrey uit Amsterdam. Ja, jij weet, weet natuurlijk hoe het zit voor... met die verzekeringsmaatschappij, of niet? Ja, dat kan, want uh, in principe als je een verzekering afstaat, betekent je voor bepaalde voorwaarden. En je bent er vaak gebonden aan een opzichttermijn van drie maanden, meestal twee of drie maanden. Maar als het een zijn voorwaarden onverwacht wijzigt, kan je meteen opzeggen of overstappen. Maar het best is allereerst om bezwaar te maken bij de verzekeringsprijs tegen de hoogte van de premie. En als je geen verzoek antwoord geven, kun je bijvoorbeeld zeggen dat je over gaat stappen. Als je bijvoorbeeld gaat dreigen met overstappen, zijn ze toch bang dat ze in de inkomen verlies, ze toch uh, hun premie moeten aanpassen. Ja, daar zit uh, ja, ja. En het tweede antwoord is over de wereldbevolking. Ja. Tenminste, wat ik ervan weet over de westerse wereld is een trend. Nu heb je dus veel babyboomers. Dat zijn ja. mensen die geboren zijn in eind jaren 40, 50 en 60. Ja. Die zijn nu gepensioneerd. Maar de gemiddelde leeftijd is ongeveer een jaar of 80, 85. Dus over 20 à 50 jaar heb je een inzakking van de groei van de bevolking. Want die mensen die nu nog vergrijst zijn, die gaan dan overlijden of ziek worden. Maar hebben we dan een inzakking van de groei? Of hebben we dan een afname van de wereldbevolking? Nou, ze hebben een afname van de groei, natuurlijk. Mm -hmm. En ook duur uiteraard op, de, op langere termijn, of van de wereldbevolking. Maar het is wel een proces wat, wat uh, speelt. Maar alle wetenschappers, economen zijn niet met elkaar eens. Dus iedereen spreekt zichzelf een beetje tegen. Dus het is maar een beetje afwachten en een beetje keihard rustig afwachten verder. Ja. Hey, en uh, Jeffrey, jij weet nogal veel over uh, allerlei financiële dingen. Dus weet jij ook um, uh, waarom de alimentatiehoogte bij vrachtwagenchauffeurs wordt vastgesteld met. Uh, het, uh, mee, met medeneming van de uh, onbelaste onkostenvergoeding. Maar ik dacht dus die onkostenvergoeding wordt gezien als een deel van het inkomen, omdat het hoort bij de arbeidsvoorwaarden. Oh ja, ja dat is maar, ja. maar ik weet wel wat van maar ik ben niet belastingtechnisch goed op de hoogte. Dat nee. is een punt wat niet. Maar ik denk dus, het wordt gezien als een, onkostenvergoeding gezien als een uh, deel van het inkomen. Ja. En heb je nogmaals al dat zodat het onbelast is, want als het belast is, dan uh, wordt het nog minder. Iedereen wordt tegenwoordig gepakt. Iedereen moet inleveren. Ja. ja. Behalve de rijken die weten met trucjes. Ja. Ze zitten omzeilen. Ja, maar alimentatie is natuurlijk iets wat altijd heel gevoelig ligt. Dus ik begrijp de vraag ja, dus, wel. Weer ik kijk niemand niemand zit op de wacht om geld af te staan. Iedereen <laughs> wil geld binnenhalen. Oh ja, ja, dat herken ik wel een beetje. Dankjewel, Jeffrey. Is het gewoon al de luisteraars prettige kunstdagen, Jullie ook allemaal? Hetzelfde, hè, Jeffrey. Goedjes tot de volgende keer. Dag, dag. 0800 1121. Uh, Marleen. Ja, goedenavond. Hi. Uh, ik had nog een aanvulling op dat uh, verhaal over dat staan van N bij die paarden. Ja. Yeah. Ik ben zelf niet een paardenmens, maar uh, ik ben vrachtwagenchauffeur. <laughs> ja. Is het wel is wel <laughs> uh, iets met PKS. Ja. <laughs> en uh, uh, er is ook nog wel een uh, soort logische reden voor, en dat is dat de meeste mensen rechthandig zijn. Mm -hmm. En als zo'n paard wegziet, dan is je eerste reflex om te pakken bij zijn halster met de hand die natuurlijk je arm die sterkst is. En dat is bij de meeste mensen toch recht. Ja. Yeah. En daar is dat uh, gewoonte-dingetje in uh, geslopen. Mm -hmm. En hoe ik daar nou bij kom, is dat ik als vrachtwagenchauffeur een keer in Engeland was. En. Uh, ja, ik uh, stond maar daar maar een beetje te vervelen en zei zo van... Uh, ja, die Engelsen die hebben alles uh, verkeerd. Uh, ze rijden ook aan de verkeerde kant van de weg. Mm -hmm. En toen werd de, de man waar het stond te laat, die werd ontzettend kwaad. Die zei, jullie rijden aan de verkeerde kant van de weg. En toen zei nou, hoezo dan? En toen zei hij dat vroeger iedereen links reed yeah. met de karren. Yeah. En dat Napoleon dat veranderd yeah. heeft voor zijn leger. En waarom deed ze dat nou? Omdat als je links rijdt... Dan gebruik je dus rechthandig de zweep om die paarden een beetje aan te drijven. Mm. En dat doe je dus met de, de, de arm die het sterkst is. Dus dat, dat was zijn reden. En die zweep, als je die niet gebruikt, dan steek je die dus aan de rechterkant van de kar. Ja. Dus dat is de reden dat uh, zulke dingen daar sluipen, waarschijnlijk. En toen dacht ik, nou eigenlijk heeft hij gelijk. Ja. Vind ik altijd mooi als mensen mensen gelijk geven. Hé, hey, Marleen... <lacht> Ja. Ben je, ben je geladen? Uh, nee, ik ben leeg. Oh, nee, dan kunnen we niet raad wat hij rijdt spelen. Wat zeg je, sorry? Ja, dan kunnen we niet raad wat ze rijdt spelen. Uh, nou, dat mag altijd wel, want ik krijg allemaal hetzelfde. Maar ik denk dat half Nederland het nu al weet. Oh, heb je al gelost? Ja, ik heb al gelost, Oh, ja. maar dan doen we wel even raad wat ze reed. Ja, mag ik een hint geven? Ja. Ik heb in winterloord gelost. Waren het suikerbieten? Ja, goed zo. Wauw! Dat was niet de bedoeling dat je het uh, ging raden natuurlijk. Nee, maar ja, Dinteloord. Ja, ik ben er toch een beetje op gespitst op het moment. <laughs> er komt een moment dat ik... Ik ga toch echt een keer in die fabriek kijken. Maar het zou zomaar ja, wel, eens volg-, het zou wel eens volgend moet seizoen je doen, kunnen ja. worden. Ja. ja, want wij zaten laatst met de collega's onderling. We, zeiden, we zijn nog nooit echt in die fabriek geweest. Wij willen daar ook een extra ah, hebben. Ga je hebben. mee dan, Marleen? Wat zeg je? Ga je mee? Ja, dat lijkt me heel erg leuk, Gaan We want ik wilde echt dat ook afdwingen... dat we nou ook eens een keer in die publiek ja. kwamen. Ja, dat je gewoon zegt, ik kom ze niet meer brengen als ik niet... Uh... Nee, precies. Maar wat doe, precies. Je dan, wat doe je dan na het seizoen? Uh, nou, ik heb nog een eigen bedrijf. Oh. Dus ik doe dit alleen in de winter, omdat Schappig. ik dan zelf niet zoveel werk heb. Ja. En ik ben eigenlijk al 25 jaar part-time chauffeur. Oh. En ik wil eigenlijk hierbij alle chauffeurs een hart onder de riem steken... dat ze ook uh, verstand hebben van muziek. ja. En uh, dat, dat vond ik weer zo aanmatig om klinken dat ook chauffeurs verstand hebben van muziek. Ja. Chauffeurs zijn allemaal gewoon huisvaders en mensen die gewoon blij zijn dat ze werk hebben. Ja, maar ja, je kunt zeggen wat je wil, Marleen, maar alleen. Maar ik doe dan nu het onderdeel: het gebeurt hier om 20 over vier. <lacht> ja. En want ik weet niet meer wat er werd aangevraagd vorige keer door die vrachtwagenchauffeur. Maar dat was echt dat was erg was ernstig? Ja, ik weet niet meer wat het was, <laughs> maar het viel niet onder, de, onder het kopje... Uh, bij veel mensen populaire muziek. Ja, oh, nou nee. ja. Dat uh, heb ik dan net niet hoor. Nee, maar, dit maar is, het dit is een uh, prachtig ik... onderdeel. Het wordt, wat we doen is dat de vrachtwagenchauffeur... een vrachtwagenchauffeur om 20 over 4 een plaatje mag bepalen. En op die manier mag laten zien dat uh, jullie vrachtwagenchauffeurs... echt wel muzieksmaak hebben. Ja, maar jullie vrachtwagenchauffeurs bestaan niet... Dat is een beetje een... een ja, je bedoelt de muzieksmaak van vrachtwagenchauffeurs ja, bestaat maar, niet. Ja, ja. maar dat bestaat ja. niet, de vrachtwagenchauffeur. Dat zijn gewoon allemaal net als jij verschillende mensen... En die heel hard werken. En de uh, uh, meeste vrachtwagenchauffeurs zijn eigenlijk goede gementen. Echt mij waar? Het zijn goeies, ja. Zijn het goedzakken? Dat zijn zakken. een beetje te, te aarde. Goed zakken zijn het allemaal, ja. <lacht> dus ik wil ze hierbij allemaal hard om de riem steken. En uh, ja. een goede kerst en een goede nieuwjaar. En die mevrouw, die Duitse vrouw, die gebeld heeft, die ken ik, denk ik. En dat is een hele aardige mevrouw. Is dat een aardige mevrouw? Nee, dan houden we daar een beetje rekening mevrouw, mevrouw, mee. Ja. Okido. Dus. Nou, dankjewel, ja? hè. En een goede rit nog. Ja, met de lege, lege Dag. wagen. Dag, ga je veilig. Dag. Dag. Els. Ja. Hallo. Hallo. Hoi. Zeg ik het eens. Een, ik had een antwoordje over dat Abeltje. Volgens mij is dat Nobeltje van Ameland. Want ook, hoe? Zij zijn ook Nobeltje. Nobeltje. Van Ameland ja, ook. Wordt... Ja. Het <laughs> ja. wordt gemaakt door die familie Nobel. En dat doen ze al weet ik hoe lang. En het is erg lekker. Oké. Okay. Maar dan vraag dan ik, ik me is... wel af, want ik vind het wel een beetje ver uit elkaar liggen: een nobeltje van Ameland en een, ah. en een, en een abeltje van Tessel. Dan zit je toch wel. Ja, uh... maar wij, zijn, wij zijn vaak op Tessel geweest en ik ben een abeltje tegengekomen. Hmm. Een dus nobeltje. Ja, ik weet niet. Laat meneer mijn nobeltje gaan drinken. Dat is erg ja. lekker. Hij kan het al licht proberen, ja. Ja, vind je niet. Maar dat wordt nog wel oh. gemaakt, het nobeltje. Ja, zeker, zeker. Ja. En dan, eh, dan was er een meneer die vroeg iets over de oliebollen. Ja, die wil weten of hij ze, ze met, melk of met melk of met water moet maken. Nou, dat lauwe water in ieder geval als hij met gist zijn oliebollen bakt. Ja. En als hij ze met zelf zijn bakmel maken, kan hij ze en met melk of met water uh, gebruiken. Alleen met, met melk worden ze veel compacter en ze worden wat losser en wat... Uh, ja, ze blijven een ietsje langer vers met water. Maar wacht even hoor, want ze, je losser en compacter... dat vind ik een vreemde combinatie. Nee, compacter als je melk gebruikt. Ja. En wat... Uh, losser als je water gebruikt. Als je water gebruikt, ja. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. Heel belangrijk hoor, in deze tijden. Vind je? ja. Oh, dan bak je gewoon elke dag als je melk wil gebruiken. Het lijkt me echt heerlijk om gewoon iedere dag oliebollen te eten. je lekker vers. Maar ja, dan moet je daarna met Evi weer acht kilometer lopen. Waarom? Nou, omdat je anders zo rond wordt als een oliebol. Nou, dat is ook zo'n bedoeling. Oh ja. Nou, dankjewel hè? Dat is, hè? Voor ja, is dan dan ook zo. Dat, uh, dat maakt niet uit, want je gaat gewoon uh, elke dag weer opnieuw bakken. En dat kost me bakken maar energie. Nee, dat is waar. Gewoon druk zijn met oliebollen bakken, dat kan natuurlijk ook. Hé, hey, dankjewel, okay. Marleen. Nou, Elf was goed. Uh, sorry, ik loop <laughs> op de zaken <laughs> vooruit. Ik, of ik ja, loop op de zaken achteruit. Ik weet niet waar ik Marleen opeens uit mijn hoge hoed Nou goed. Dankj oh, maakt niet uit. Wat zullen een nemen? Nou ja, het lijkt me best handig om je gewoon bij je naam te noemen. Dankjewel, Els. Ja, groetjes. Groetjes, dag. Dag. Hi. Oeh, 21 over 4. Ja, dat is een narigheid. Want er gebeurde hier dus helemaal niks om 20 over 4. Maar 21 over 4 wel. Han, goeien, nacht. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Hallo, hoe is het met de Alfa Romeo? Ja, deze, is precies dezelfde kleur, hè? Kan het zijn dat ik inmiddels twee foto's van Alfa Romeo's heb ja. ontvangen? Mooi toch, of niet? Ik vind het prachtig. Ik vind het ook mooi. Hé, hey, ik, uh, ik ben bezig geweest met de, de prijsvraag van een winters kunstwerk. Ja. En ik heb gedichten gekregen, ik heb foto's gekregen, ik heb tekeningen gekregen, ik heb schilderijen okay. gekregen. Maar ik heb van jo. niemand een foto van een Alfa Romeo ah. in de sneeuw gekregen. Dat bedoel ik. Dus ik besluit hierbij op 20 december 2013, Han, dat jij de Omroep Max Badjas thuis gestuurd krijgt. Meer dan Ja. Oh, dat vind ik echt gaaf. Nou. Dat vind ik super. Zo, jouw jaar is goed, hè? Dat bedoel ik, helemaal te gek. Okido. Nou, en het wordt alleen maar nog beter, want ja. je bent vrachtwagenchauffeur. Ja. Oh, hebben we, even kijken, hebben we Raad wat die al gespeeld? Ja, ik ben wel geladen. Oh jee, nou, dan gaan we raad wat hij rijdt spelen. En daarna mag je ook nog zeggen welke plaat ik ga draaien. Oh, wat laat ik leuk van AOMD. Ja, geloof Maar jij gaat uh, bewijzen dat er een willekeurige vrachtwagenchauffeur. Dus niet alle vrachtwagenchauffeurs, want dat, daar werd ik net even vriendelijk op gewezen. Door dus Marleen. Ja, ja, um, ik heb zo hoor. Ja, maar uh, dat, dat jij als willekeurige vrachtwagenchauffeur. een goede muzieksmaak hebt. Volgens mij wel, ja. Dat ga je bewijzen. Maar ja. eerst gaan we even raad wat hij rijdt spelen, want je bent nu geladen. Ik ben nu geladen, ja. En uh, je mag alleen ja en nee zeggen? Ja, ja, ja. Kun je het eten? Ja. Uh, zijn het oliebollen? Nee. Oh. Is het lekker? Heel lekker. Uh, is het, valt het onder de categorie snoep of valt het onder de categorie dagelijkse levensmiddelen? Nee, snoep, snoep. Snoep. Uh, is het chocola? Goed zo, maar in één keer goed. Oh, heb je een hele vrachtwagen met chocola bij je? Ik, rij, ik heb een hele trailer geladen met allemaal uh, M&M's en uh, matchjes oh. en minis en oh. tricks en uh, bounties en uh, de hele zooi als het rennen. Oh, hou op uit Han. Wat wil je voor plaat horen? <laughs> follow You, Follow Me van Genesis. Oh, dat is een mooie plaat. Waarom die? Ja. Omdat ja, iedereen, iedereen natuurlijk achter jou aangaat uh, nu ja, met die... Dat uh, was ja, nee, dat wel ik ben er geweest in het uh, laatste... Uh, Optreden van hun in 2007 in ja. En de uh, amsterdam ja dat was gewoon kicken. Dus uh, oh. ja, dat is een, een van de hun. Ja. Nou, helemaal goed, Han, ik hang op. Hé, hey, dankjewel. En een hele fijne fe vakantie. Ja. En de beste wensen alvast en een hele fijne ja. keer. Daar, en een huppelig nieuwjaar. Ja, jij ook. Dag. Ciao. Hou je veilig. Jij ook, ciao. Mooi. Genesis, goede keuze Han. Follow you, follow me, Genesis. Je kunt me trouwens volgen op @nachtzuster op Twitter. Ed Astrid is lief werk trouwens ook. Maar daar gaat het niet alleen maar over dit programma. Um, even kijken, Karin wil weten waar het spreekwoord daar komt de aap uit de mouw vandaan komt. Erik van Curaçao is op zoek naar typische gerechten uit het buitenland. Ik krijg wel her en der een mailtje dat uh, het niet mogelijk is om vanuit het buitenland een 0800 1121 te bellen. Dus als je eventjes mailt, dan bellen we jou. Zo eenvoudig is het. Henk wil weten waarom hij winderig wordt van bruine bonen. En Anke moet naar een verpleeghuis en wil heel erg graag weten... wat haar daar te wachten staat. Jet belde over het keppeltje, hoe dat werd vastgezet. Vervolgens hoorden we dat dat meestal met een haarspeldje ging. Maar de vraag blijft dan, hoe gaat het bij kale mensen? En Herman is op zoek naar een elektronicus... blijft een raar woord, in Groningen... die hem kan helpen met een ledlampje op zonne-energie... Ton wil weten of het noodzakelijk is dat je de woorden verstaat in een liedje. En Jos uit Nijmegen kwam aan het begin van dit programma al met de vraag... wat kunnen we doen aan die journalisten die bloed ruiken... oftewel de zogenaamde piranha-journalistiek. 0800-1121. Bel alsjeblieft met antwoorden, want daar draait het natuurlijk om. Ruben, goedendacht. Ja, goedendacht. goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Uh, het, ging, het ging om die vraag van die meneer met zijn alimentatieproblemen. Ja. Uh, alimentatie valt onder echtscheidingsrecht. Ja. En volgens alimentatierekenen is het zo dat alle kosten die verband houden met het verwerven van inkomen, mm -hmm. die in aanmerking komt voor alimentatie, dat al die kosten mogen worden in mindering, in mindering mogen worden gebracht van het inkomen. Mm -hmm. Het maakt niet uit of je vrachtwagenchauffeur bent of uh, een ander beroep uitoefent. Voor een vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld moeten de kosten van zijn overal, die hij vergoed krijgt, in mindering worden gebracht op het inkomen voordat de alimentatiesom wordt losgelaten op uh, dus de berekening. Ah, oké. Okay. Ja, ja, eigenlijk moet je bij al dat soort dingen... gewoon even heel duidelijk op papier zetten... Wat je, wat je uitgaven en je kosten zijn, hè? Precies. Dus dan is belangrijk de specificatie van de werkgever. Want dan moet de werkgever dus duidelijk maken... ...van Deze kosten zijn uh, nodig. Mijn bedrijf heeft als identificatie dat alle werknemers een overal dragen. Denk aan de KLM, ja. voor een voorbeeld, omdat die uh, hier een praktisch voorbeeld is. Uh, en dan mogen die kosten die vergoed worden niet worden meegenomen in de alimentatierekening. Dus de, de rechthebbende op een deel van het inkomen die moet rekening mee houden dat die kosten niet worden meegerekend. Dus dan zal dat in mindering komen. Dus dan zal die een stukje alimentatie minder ontvangen. Kijk, nou hartstikke duidelijk Ruben, dankjewel. En ten aanzien van de verzekeringspremie... het geldt dat als een verzekering wordt... als een maatschappij wordt overgenomen door een andere maatschappij... die de overnemer neemt over de rechten... en de plichten... van de overgenomenen. Ja. En dan mag, mogen de voorwaarden... niet gewijzigd worden... in het lopende jaar. Dus als... een verzekeringsmaatschappij... de ander overneemt... dan mm. kan hij niet de premie... als aanstonds verhogen. Het kan pas aan het einde... van de... Van de, de verzekeringsperiode... dus een jaar. Mm. En die moet degene, dus de, de rechthebbende op de premiepolis... moet die bij een verhoging of bij een wijziging... ten nadele van de premiegerechtigde, dus de premie, uh, van de premiebetalende... moet die in de gelegenheid gesteld worden om de verzekering te beëindigen. Ja, nu heb ik geen zin meer, Ruben. Pardon? Ik heb geen zin meer. Je hebt geen zin meer? Nee, ik kan het niet meer volgen. Oh, sorry, sorry. Nee, maar dus, je doet het uh, hartstikke goed. Het ligt volledig aan mij. Maar mag, mag, mag ik nu afronden? Ja, nou, dit Afifa, even nog. Die, oh. um, het optuigen gebeurt inderdaad. Dus uh, het is niet alleen het opzadelen, maar ook het optuigen. Dus als je de padden klaarmaakt voor de koets... Ja. Moet, moet je dat ook links doen. <laughs> ja, het is wel grappig hoe je even schakelt. Maar dat is uh, inderdaad... Dank je wel, Ruben. Alsjeblieft. Goed, dag. Doei. Uh, Auke. Ja, goedenavond. Ach, kijk, alsof je naast me zit. <laughs> Terwijl er 800 kilometer tussen zit. In Zwitserland zit je, mm hè? -hmm, ja. Ja, dat is wel leuk, want het is inderdaad een beetje lastig om vanuit het buitenland dat 0800-nummer te bellen. Maar ja, inderdaad. heel verstandig, gewoon eventjes mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. En dan uh, bel ik gewoon uh, naar Zwitserland. Want, uh, want uh, uh, ja, als ik je dan toch uh, spreek, wat eten jullie met kerst in Zwitserland? <lacht> nou, um, ik heb daar zelf niet zo'n traditie in. Maar ik heb, weet wel wat hier uh, traditie is. Het is overigens van regio tot regio verschillend. Mm -hmm. Ik weet niet of ik daar heel kort een mopje over mag vertellen, of oh, er tijd voor is. Nou, voor korte mopjes maken wij tijd hoor. Echt goed. Ja. Uh, er zijn drie kinderen die praten met elkaar, die zitten een beetje te, te denken, waar komen kinderen eigenlijk vandaan? Een Duits kind, een Frans kind en een Zwitsers kind. En het Duitse kind zegt van Nou, ik weet niet zeker, maar volgens mij heeft het met seks te maken. En zegt het Franse kind, nou ja, ik weet het ook niet zeker, maar volgens mij heeft het met romantiek te maken. En dan zegt het Zwitserse kind... ik weet het eigenlijk ook niet... Maar, maar bij ons is het sowieso van regio tot regio weer anders. Ja, ja, ja. <laughs> in elk geval... Um, in het uh, Franse gedeelte van Zwitserland... Ja. het Franstalige gedeelte... wordt vooral uh, gevleugel... gevleugelte gegeten. Ja, gevogelte. Gevogelte. Gevleugeld gevogeltje, ja. <laughs> ja. Ja. Um, in het Duitse gedeelte is kennelijk... De fondue Chinoise, heel bekend. En dus in tegenstelling tot de, de Zwitserse fondue, de gesmolten kaas... Ja. is dat een... Uh, dan heb je een hete bouillon en daar leg je aan een lange vork... ook stukjes vlees in die dan langzaam gaar worden in de bouillon. Lekker. Ja, en eigenlijk helemaal niet zo zwaar... wat je toch zou verwachten in dit ja. land van uh, kaas ja. en aardappelen. Ja. ja. Maar, maar zelf doe je niet mee aan de Zwitserse kerst... Nou, uh, dat is, eigenlijk is dat een heel mooi bruggetje naar mijn andere antwoord. Oh. Um, ik ben zanger, of zanger mm. geweest. Maar dat betekent dat ik nog steeds heel vaak zing. En vooral rond kerst. En ik kom dus niet aan kerstdinees toe. Want ik ben dan aan het reizen of aan het repeteren. Oh, ja. Yeah. Um, ik had, uh, nee, daarom doe ik daar dus meestal niet aan mee. Maar mm -hmm. ik had nog een antwoord op de vraag van iemand. Is de tekst van een lied belangrijk? ja. Uh, yeah. Inderdaad. dat vind ik eigenlijk een hele vage vraag. Want, <laughs> um, het hangt vanaf van waarin je geïnteresseerd bent. Als je nou een lied lekker op de achtergrond wilt luisteren... is de tekst natuurlijk helemaal onbelangrijk. Ja. Aan de andere kant, ik ken veel mensen die zeggen van... joh, die zanger of die band of wat dan ook, die moet je horen. En dan hoor ik de muziek en dan denk ik, nou ja, is dat alles? Mm -hmm. Maar dan zegt hij, ja, maar luister naar die tekst. En ja, in dat geval is dus juist de tekst belangrijk. Ja, maar het, volgens mij, was ja, dat is natuurlijk wel vrij logisch... maar volgens mij kwam het hem, uh, ging het hem er meer om dat hij het storend vindt... als er gezongen wordt in slecht verstaanbaar Engels of Nederlands. Ah. En uh, nou. ik zou daar niet zo snel een voorbeeld uh, op kunnen, kunnen geven... maar ja, het, het, het, het, een beetje de flauwe keuze was dan Frank Boeien, waarvan wel eens gezegd wordt dat hij iets te mompelig zingt... Uh -huh. maar, uh, maar volgens mij was dat zijn, zijn, ja, meer een klacht dan een vraag eigenlijk. Uh, op die manier. Als okay, ik het zo snap. inschat. Want, uh, en, en eigenlijk denk ik... Maar dat, nu leg ik hem wel heel erg woorden in de mond. Maar dat hij ook uh, een, uh, een lans wilde breken... om wat duidelijker te articuleren in liedjes. Ja, ja. Denk ik. Nou, ja, dat is natuurlijk... Uh... Dat is, weet je iets? een koren op de molen van een zanger. Ik wou net zeggen. moet je goed articuleren. Ja, want jij bent ja. klassiek zanger. Ja. En ben je zo ook in Zwitserland terechtgekomen? Ja, precies. Ik, heb, uh, ik ben overigens gestopt met vol tijd prof, profi zanger zijn. Ja. Um, maar mijn laatste contract voerde mij naar het theater hier in Luzern waar ik woon. Ja, en waarom ben je dan gebleven als je niet daar meer uh, op, op de planken staat? Nou, ik, ik merkte dat het theaterleven gewoon niks voor mij was. En ik heb op een gegeven moment gedacht van, wat wil ik? Heb ik een beroepsadvies gedaan en dat was hier. En die zeiden van, ja, uh, kijk eens even naar uh, onderwijzer. Ik ben nu onderwijzer geworden. En, en wel in de muziek of heel iets anders? Gewoon basisschool, alle vakken. Echt waar? Wat grappig. Ja. En... en ja, het en, doet mij goed. Het is zo'n ja. ander leven dan een theater. En... Ik zing dus nog wel, maar voornamelijk zo kerkdienst en kleine concertjes en zo. Ja, nou leuk. Ja. En, ja. en dan is de taal geen probleem. In wat dat betreft ben je al wel zo uh, geverslitserd? Ja, uh... ik, ik heb het gelukkig heel makkelijk met talen. Ja. Ja, ik schakel snel en heb snel de, de lokale taal hier goed geleerd en mm. zo. Het is natuurlijk ook het voordeel van klassiek zanger zijn dat je... En gewoon vanaf het eerste begin goed Duits en goed Frans en goed Italiaans leert. Ja, ja, ja. ja want uh, als je in de klassieke hoek zit, dan komt het allemaal voorbij. Ja. Juist, juist. Nou, hartstikke leuk ook. Leuk je te spreken en ook ja. een mooi verhaal. Dankjewel. En dank dat ik even aan het woord mocht komen. Leuk. Tot de volgende keer. <laughs> ja, veel plezier nog. Dag, dag. dag. Sim. Ja, goedemorgen. Ik heb even meegeluisterd met de laatste. Zal het vestigen? Bij mij komt het zo ook voor dat hij uh, die man heeft het talent vertalen. Dat heb ik zelf ook. Ja. En om niet te onbescheiden te zijn natuurlijk. En die heb ik, ik zo vertalen als autodidact uh, zelf geleerd uit eigen, uit eigen beweging. Ja. Niet dat ik ze helemaal vloeiend spreek. Maar bij elke taal heb ik een basis gelegd. Dat ik weet hoe de grammatica aan elkaar steekt. En dat ook het gevoel bij een taal. Om maar een paar voorbeelden te geven. Kort geleden was er een ramp in de Filipijnen. Werd gezongen op de Nederlandse televisie mm. door een Filipijnse zanger... Er ja. maar enkele woorden van te kunnen verstaan om compleet emotioneel geraakt te worden door de door het zingen. Ja. In, in Dito met uh, Nelson Mandela in Zuid-Afrika. Mm -hmm. De, ...waarvan de, het Nationale Volkslied werd gezongen door een koor. En dat, ik heb er zo vaak in Afrika geweest dat mij dat emotioneel gewoon raakt. Ja. Ik wil niet altijd zeggen dat je tekst letterlijk moet kunnen... ...maar ja. gewoon het gevoel van bij een land hoort ...en je weet een paar, een paar woordjes van, dat kan je emotioneel enorm raken. Daarom zeg ik dat tekst is niet in elk geval belangrijk is. Nee. Het, ja, als ik jou nou zo hoor praten, dan realiseer ik me weer dat uh, muziek ook zoiets persoonlijks is. En dat het voor de een ja, dingen ja. veel belangrijker zijn dan voor de ander. Dat klopt helemaal, ja. Ja, Want ik kan, ik ben, ik ben, kan ik een ben... liedje, ik kan gewoon een beetje een, een liedje, uh, zeg maar. Uh, de schoonheid van een liedje kan bij mij minder worden. als er bijvoorbeeld een taalfout in zit. Ja, dat is, ik, heb, ik ben enorm uh, gespitst op taal. Ja. En ook met Als ik bijvoorbeeld er een advertentie zie staan, er wordt maar één taalfout in gemaakt. Ja. Dan wordt ik, word ik bij wijze van spreken al de hele, de hele zaak veroordeeld, terwijl dat helemaal ten onrechte kan zijn. Mm -hmm. Maar ik ben echt gespitst op elke taal die ik maar kan vinden. En dat geldt zowel de Nederlandse talen als buitenlandse talen. En dat is, uh, is een bepaald talent van mij, dat zal iedereen die hebben. Ik voel het ik voel hele emotie. terwijl ik helemaal zelf geen enkele muziek voorkeur heb. voelde mm -hmm. ik emotie mee bij elk lied. In elke taal, welke taal dan ook. Ik had bijvoorbeeld ook de taal uit India. met die hele. wat allemaal voorkomt: de films, die Bollywood. Ja, yeah, die Bollywood, ja. Ik weet yeah. niet eens wat we staan, maar dat emotioneel kan me dat zo raken. Yeah. Ik heb ook Shep Gareth gehad uit, uh, uit de gebieden van Noord-Afrika. Ja. En die hebben elke ook een tijd populair geweest. En dan hoef ik ook niet alles, want emotioneel kan ik dat zo goed in die mensen praten. Ik ga naar een concert waar ik de enige, zeg maar, blanke buitenlander ben. En dat is allemaal lokaal. Ja. En dan, dan voel je pas echt wat, een, taal, wat een, een lied en een taal kan betekenen. Ja, maar uiteindelijk is het dus, uh, het, verschilt het gewoon enorm van, uh, van mens tot mens. Ja, Want sommige mensen ook... willen graag de tekst horen en sommige mensen kunnen al geraakt worden door iets wat ze helemaal niet kunnen verstaan. Ja, dat klopt helemaal ja. Nou, grappig sim, dankjewel. Ja, oké, okay, graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens, dag. Oké, okay, dag. Uh, eens even kijken, want uh, er zijn nog een paar vragen niet beantwoord. Dus ik roep ze nog maar even. En ik zou het nog steeds leuk vinden om mensen in het buitenland te spreken... over de kerstgerechten in het buitenland. Dus stuur dan vooral even een mailtje naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Henk wil weten waarom die winderig wordt van bruine bonen. Karin wil weten waar daar komt de aap uit de mouw vandaan komt. En eens eventjes kijken. Uh, Herman die zoekt dus een elektronicus in Groningen... om hem te helpen met een ledlampje op zonne-energie. Nou, er zijn nog meer vragen die openstaan. Maar deze zouden ook uh, ja, wel een antwoord verdienen. 0800 1121. Annie, goedenacht. Goedenacht. Hallo, zeg het dus. Hallo, ja, ik had een uh, antwoord op de vraag van een mevrouw... die graag wilde weten hoe dat gaat in het verpleeghuis. Oh ja, Anke, ja. Ja, ik werk daar zelf en ik weet daar uh, wel iets van. Ja. Uh, het is een beetje uh, afhankelijk van waarvoor zij natuurlijk opgenomen wordt... in het verpleeghuis. Je mm -hmm. hebt dan verschillende afdelingen. Revalidatie, zeg maar, longstay en PG. Psychogediatrie als je achter gesloten deuren... Ja. Moet helaas. Ik ga ervan uit dat zij voor revalidatie gaat. Maar eventjes... Nou, het klonk volgens mij, klonk het als longstay. Oh ja, dat zou ook kunnen. Want ik heb dat eerste stukje gemist. Ik heb gewerkt ja. en ik was tien over twaalf, twaalf. Ja. Ik heb een uurtje geslapen die vraag had dan precies gemist. Ja. En ik had verwacht dat het antwoord er al lang zou zijn. Ja. Uh, maar zij uh, vraagt zich af of ze dingen moet doen daar. Ja. Ja, nou, in principe uh, ben je helemaal je eigen baas. Mm -hmm. uh, je, je moet je natuurlijk een beetje houden aan het uh, behandelplan. Ja. Wat de arts goed voor je vindt, uh, dat soort dingen. Nou, als ik bij ons in het verpleeghuis kijk en ik werk in Elburg, jouw vast bekend. Uh, dan is het echt zo dat wij proberen om de mensen zo min mogelijk op hun eigen kamer te laten. En zoveel mogelijk dingen gezamenlijk te doen in de huiskamer. Ja. Ja, ze mogen ook alles in hun eigen kamer doen. En dan mogen ze gezellig inrichten. En ze mogen uit. Ze mogen, ja... Bijna alles wat ze kunnen en willen... Mm -hmm. mogen ze doen. Ja, het mooie is ook... Vond ik ook een beetje bij Anke... Of het mooie, maar in ieder geval het interessante. dat Uit haar woorden maakte ik op... Dat ze eigenlijk het liefste... Zo min mogelijk wil doen en bewegen... Uh, maar de, dat de dokter wel had gezegd van ja, je moet eigenlijk wel regelmatig bewegen. Dus in hoeverre is dat dan, word je daar dan toe verplicht in zo'n verpleeg of in een Ja, verzorging. ik denk dat ze daar dan wel een middenweg in vinden. Daar wordt waarschijnlijk visio in ge in de geschakeld. En dan gaan ze gewoon kijken, goh, welke dingen vind je dan wel leuk? En yeah. wat kunnen we dan wel doen? En je kan een vrijwilliger inschakelen en zeggen van, goh, zijn er dan dingen die we misschien buiten het verpleeghuis met je kunnen doen? Dat is ook allemaal een beetje afhankelijk waarvoor ze opgenomen worden. Dat yeah. is een beetje moeilijk uh, zo één, twee, drie, te zeggen. Yeah. Maar ik, ik heb uh, in de gezondheidszorg, in de thuiszorg gewerkt. Ik heb in het ziekenhuis gewerkt, in een verzorgingshuis en dan nu in het verpleeghuis, mijn laatste stukje. En uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk geweldig wat mensen zelf nog mogen doen uh, ja. in het verpleeghuis. Ja, ik krijg echt, echt, echt zelfstandig hoor. Maar ik, ik krijg, krijg wel ook uh, nog steeds de indruk, omdat ik dat via, uh, via bijvoorbeeld de chat uh, voorbij zie komen, dat er, dat de bezuinigingen toch ook wel uh, uh, ja, een lastige situatie opleveren in de verpleging. Ja, dat is best wel triest. Ja. Dan roepen ze de ene keer meer handen aan het bed. Maar ja, het is ook wel een beetje afhankelijk welke handen. En ik wil helemaal niemand uh, uh, ten nadelen noemen, zeg maar. Mm -hmm. Iemand die minder opleiding heeft, die kan net zo lief voor de bewoners zijn. En dat is ook een belangrijk punt uh, van uh, lief zijn voor de mensen en respect voor de mensen hebben. Mm -hmm. En ook respect voor hun wensen. Dus hun wensen staan wel uh, voorop, maar het moet dan geen schade leiden aan hun, aan hun ziekte... Ja. ja. Dat is dan ook nog weer een eigen keus, maar daar moet je dan wel altijd een middenweg in zoeken. Mm -hmm. uh -huh. Kijk, ook al zou je ervoor kiezen en ik wil altijd op mijn bed blijven liggen en ik ga niet meer eten, dan kan dat zelfs nog geaccepteerd worden. Nou, hartstikke goed, dankjewel. Dat is iets wat wij niet leuk vinden, mag maar... Nee, dat is lastig voor je als je daar natuurlijk bij betrokken raakt, maar. Uh... Ja. Maar wel, het is mooi dat uit jouw verhaal zoveel uh, uh, blijkt. Dat waar Anke bang voor is, denk ik, zo klonk het een beetje, is dat er weinig begrip voor haar is. En als ik jou zo hoor, nou, dan hoop ik maar dat iemand als jij treft. Nou, ik zeg voor ons alles altijd, we hebben een prachtig huis. Mm -hmm. Eigenlijk moet je er niet zijn, maar ja, als je ja, dan toch bent, ja. dan zorgen we zo goed mogelijk voor ze. Ja, nou dat is en mooi. En dan ga, er gaat overal wat mis, laten we daar maar gewoon heel eerlijk over zijn. Ja. Dat, dat, kan, dat kan bijna niet anders. Waar mensen werken, worden fouten fout gemaakt. Ja. Fouten worden er gemaakt. En, uh, ja, soms kan niet alles. Als iemand elke dag wil douchen, daar zijn ook heel veel verhalen over geweest. Mm -hmm. Ja, soms kan het wel, soms kan het niet. Ja. Ja. Dat uh, is ook soms per dag verschillend. Hè? Want er gebeuren met andere bewoners ook andere dingen. Waardoor het misschien even minder tijd voor haar is, ja... ja. Ja, ik weet dat wij zelf een uh, website hebben. En dan kan je ook heel goed uh, heel veel dingen zien. En dan kan je zien hoe het eruit ziet. En ik verwacht dat dat voor het verpleeghuis wat zij heeft ook wel is. Ja, nou ja, ze gaat er nog naartoe. Dus dan wordt ze hopelijk nog eventjes heel goed geïnformeerd. Maar ik kan me wel uh, voorstellen dat het een belangrijke stap is in je leven waar je nogal tegenop kunt zien. Ja, en ja. zeker als het dan long is, dan weet je ook bijna ja, dat je er niet meer aan Dat je er moet hè. blijven, ja, inderdaad. Ja, ja, dat is altijd heel triest. Nou, dankjewel Annie. Had je ook nog een vraag? Heb ik dat goed begrepen? Ja, ik had nog een vraag en ik heb ook even die bruine bonen opgeschreven. <laughs> denk ik denk, is dat niet heel erg persoonsafhankelijk? Want als ik voor mijn gezin, wat ze heerlijk vinden, de kon carne maakt met ruim mm -hmm. veel bruine bonen... Dan heb ik nooit geen klachten en ik heb zelfs zeker geen winderigheid daarvan. Nou ja, ik ken wel het verhaal over de bruine bonen. Ja, ik zou me in kunnen denken met de bruine bonensoep... en het zal waarschijnlijk ook afhangen van de hoeveelheid uien die je erin doet. Ja, maar dan zijn het de uien. Dan, is de, dan geldt dezelfde vraag waarom doen de uien dat? Ja, maar je eet denk ik toch nooit alleen bruine bonen. Hè? Nee, dat is waar. Maar, maar... maar ja, dan is de vraag waarom wordt die winderig van uien? Ja, daar staan eigenlijk toch wel een beetje bekend om, hè? Ja, maar waarom? Ja, daar kan ik weer geen antwoord op Het krijgen. is zoals het is. En misschien dat er iemand dan nog even over kan bellen, 0801121. Ja, 1121. ja. Nou, ik had een vraag en dat uh, gaf mij ook de doorslag om te bellen over, die, uh, over het verpleeghuis. Ik ja. kreeg opeens nu vannacht een uh, sms binnen. Ja. van uh, Gefeliciteerd, ik heb een groot bedrag gewonnen bij de UK Free Lotto. Hmm. Nou, en dan moet ik die prijs kan ik claimen. Dan moet ik een e-mail uh, uh, uh, openen en, uh, en naartoe schrijven. En dan denk ik, ja, dan zou ik wel eens willen weten of meer mensen dit hebben. Ja. Yeah. Yeah. Het lijkt mij iets van uh, 200, uh, ik weet niet of ik op deze tijd de nummer nog goed heb hoor. 200 uh, miljoen, 200.000, ik moet niet overdrijven, 200.000 miljoen, duizend mm. pond. Pond lijkt het me. Ik nou. Ja, het komt heel goed uit, hoor, als het zo zou zijn. Maar, ja, ik vrees het ergste, Annie. Ja, ik geloof er ook niet echt in, hoor. Maar het, ik was wel nieuwsgierig of meerdere mensen dit uh, ontvangen. Ja, ja. Maar nou, wat was nou het bedrag dat, vraag... dat je gewonnen hebt? Ja, Zogenaamd. ik kan nu niet op mijn telefoon kijken, nee. omdat ik uh, die aan mijn oor heb. Oh ja. Ik heb het opgeschreven en dan staat er uh, 200.000 met, met zo'n eldervoer, dat is toch... Ja, precies, pond. En dat oké, ja. dat is toch... Uh, ja, Engelse en ponden, king? ja. Nou. nou, daar doe ik helemaal niet aan mee of zo, dus kan het... Ja, ik nee, heb het zou... gewonnen op mijn telefoonnummer. Nou, nou dat nummer... ik zou het nog niet uitgeven als ik jou was. Nee, nee, nee, dat was ik zeker niet van plan. <laughs> maar ik ben heel, heel nieuwsgierig of dat ding vaker rondkomt. Ja. Je weet wel dat je sommige mails niet moet openen. Ja. Maar ik had nog niet gehoord over een sms dat je Nee, ik ook nog over. niet. Ja, dus daar was ik nog wel een beetje nieuwsgierig over. 0800-1121. Dank je wel, Annie. Nou, oké. Okay. Dankjewel hè. Goedenacht en een fijne uitzending nog. Hetzelfde. Dankjewel. Dag. Is Go Your Own Way van Fleetwood Mac was dat bij radio 10800. 1121 is het nummer dat je kunt bellen. Als je iets weet over de zogenaamde piranha-journalistiek. Over elektronicussen, of over keppeltjes. Of als je meer weet over bruine bonen en uien. Typische kerstgerechten in het buitenland. En de aap die uit de mouw komt. 0800 1121. Uh, Moti, Moti, goeienacht. goede goeienavond, nachtest. Hi, zeg het eens. Alles goed? Nou ja, eigenlijk wel. Alhoewel een tukje zou ik nu wel prettig vinden. Dat is begrijpelijk voor deze tijd. Ja, maar ik hou nog even vol. Nog een uurtje en zes minuten. Ja, doe dat vooral, ja. <laughs> hey, eh, even over uh, twee dingen eigenlijk. Over de muziek. Ja. En over de aap uit de mouw ja, wil er dan zo, als er nog wat tijd over is, wat toevoegen over die, die raja journalistiek, Maar eerst over de muziek. Mm -hmm. Ik denk, uh, de muziek is gebaseerd op een combinatie van natuurlijk instrumenten en zang. Kijk, het heeft, muziek is ook emotie. Dus ligt ook, uh, het ligt er wat voor sfeer je zit. Dat is een belangrijk aspect van als mensen naar muziek luisteren. Mm -hmm. Kijk, en als mensen bijvoorbeeld, hè, ik noem een voorbeeld uh, van wat net wat uh, weergegeven, uh, bijvoorbeeld een boeien, zeg maar, niet goed klinkt, <laughs> waar, yeah. ik het over, <laughs> waar ik het helemaal niet mee eens ben. Maar dit is gewoon een ander dialect, nou. uh, een andere klemtoon uh, wat, er, uh, wat er wordt geuit. Ja. Yeah. En dat komt uit het uh, uit de zuiden, uit het diepte zuiden, zeg maar. Ja. Yeah. Kijk, wat ik belangrijk vind, en waar mensen ook rekening mee moeten houden, mm -hmm. dat er een groot Contrast is een groot verschil tussen live zingen en wat je op de radio hoort, zeg maar. Uh, daarmee bedoel ik van dat het voorbewerkt is, uh, in een studio bijvoorbeeld, en dan wordt geplaybacked. En als mensen live zingen, artiesten, dan hoor je een heel groot verschil. Maar mijn punt is namelijk dit. Van hoe beoordeel je als nummer nou goed of slecht is? Dan kom ik op terug wat ik net zei, dat hangt puur van persoon af. Ja. Uh, wat je gemoedstoestand uh, is. Ik kan eigenlijk niet zeggen: van dit is slecht en dit is goed. Nee, maar goed, over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Nou ja, daar komt het op neer. Ja, maar is, ik, weet, ik, ik je... weet nu niet zo goed waar, waar het idee van uh, Ton vandaan kwam. Want je hebt bijvoorbeeld ook liedjes die gaan van. Uh, la la la la la. La ja. la la la la la. En dan kan je het nog een leuk liedje vinden. Ja, nou dat, precies, dat heeft toch met jouw gemoedsverstand op ja. dat moment te maken. Maar men, mensen denken niet zo ver. Mensen, ja, ik kan niet voor mensen denken. Maar ik denk dat mensen verder moeten kijken naar hunzelf. Van waarvoor vind ik deze muziek leuk? Of waarvoor spreekt het mij aan? En dan komen ze denk ik tot andere ontdekkingen. Ja. Maar dat dat als mensen woorden verkeerd uitspreken... of er zitten grammaticale fouten in een liedje... of het is gewoon slecht verstaanbaar... dan snap ik ook wel weer dat Tom denkt van... ja, dat doet een beetje af aan de melodie. Ja ja, maar dat, dat kan gecompenseerd worden met muziek, zeg maar, met instrumenten. Dus het is een combinatie van... Kijk, je bent ook niet verplicht om naar alles te luisteren. Oh. He? Toch? Oh, dan dacht ik dat je alles een keer gehoord moest hebben. Dat is waar, maar je bent het niet verplicht. Oh, gelukkig. Kijk, als je, kijk je kan niet van alles houden, toch? Nee. Je kan niet, je kan niet iedereen een schiet hebben. Dat is geldt nee. ook voor muziek. Oh. Ik denk gewoon dat mensen gewoon... Uh, Qua muziek in hun hart moeten volgen. Dus het is gebaseerd op emotie. Ja. Als je nou ja. uh, een, een slechte ervaring hebt of een, la, een relatie gebruikt. Uh, muziek kan je opletten, muziek kan je ook laten nadenken. Muziek kan uh, woorden voor woorden voor jou die jij denkt, staan gewoon van persoon de af, denk ik. Ja. Maar uh, de, doel, de, de bedoeling van muziek is altijd positief. Nee. Ja, het, het, het prikkelt mensen altijd. Dat is niet waar? Niet. Nee. Oké. Okay. Nee, niet ja, alle muziek heeft een positieve uh, insteek, toch? Uh, nou ja, dat kan mensen aan denken zetten. Goed of fout. Ja, ja. ja maar dat is wat anders dan positief. Nou, daar ga ik over nadenken, Moti. Dank je wel. Ja, ja. ja. En dan de aap en de mouw. Die ja. begreep ik eigenlijk niet. Maar dat is, ja, ik, ik ben ik bijna 42 bijna. Of ja. 42. Maar ik ken het uh, gezegde vanuit Nederland. En, uh, je wou niet de betekenis uh, weten, dat zou je niet weten, maar waar het vandaan kwam. Ja, nee, ja, precies, ja. ja. Maar dan kom je al snel bij de betekenis, denk ik. Ja, dus van, uh, bijvoorbeeld als iemand, uh, eh, je hebt een gesprek met iemand en die vertelt de waarheid niet, en, en die praat zijn mond voorbij, zeg maar. Ja. Dan zegt ze van, ja, nu komt de aap uit de mouw. Ja. Maar waar, waar hoezo, hoezo zit er bij iemand een aap in de mouw? Ja, dat ja, je, moet, je moet je niet concentreren op het woord aap. Nee, dat is niet waar, Moti. De, de, de, waar rook is, is vuur. En ieder, seintje, ieder geintje zit een zijntje. Ja. Ergens komt dit vandaan. Ik bedoel... Die, ja, ja het, we, zien, we, zitten net, we hebben net wat therapiediscussies gehad. Dus ik begrijp ja. die vraag wel. Ik begrijp, begrijp de hele vraag wel. Maar mensen moeten niet zo negatief denken. Het is gewoon een gezegde... Nee, het is niet negatief. Nou, dat vind ik... nee, het is niet negatief denken. Het is gewoon nieuwsgierigheid. Welke aap zit er nou in de mouw? En waarom? En dat bedoelen ze dan van, hey, uh, bijvoorbeeld ik stel jou een vraag en je draait er omheen, zeg ja, maar. Ja. Of je vertelt dan waarheden of je zegt dat het niet zo is. En Dat begrijp ik allemaal, maar ik begrijp nog ja. steeds niet waarom die aap er dan bij komt kijken. Ja, en een uh, en, en beestje heeft een naam, zeg maar. En dat is in dit geval de aap. Dan uh, <laughs> Ja, en dan ben je in de aap gelogeerd en het is nou ja, een broodje ja. aap. Ja, precies. Je hebt ook een broodje aapverhaal. En je hebt volgens mij nog een gezegde met een aap. Maar kijk, mensen moeten... Al draagt een aap een gouden ring, het uh, is een raar ja, spreekwoord. Ja, precies. Ja. Nou ja. ja. nou ja, goed. Maar het is toch zo, toch? Werkelijk, toch? Nee. En de ja, meeste wel. spreekwoorden of gezegden hebben een etymologische oorsprong. En deze heeft dat ongetwijfeld ook. Ja, maar ik weet niet wie met die uh, vraag kwam. Ik denk dat die persoon met, met hele andere gedachten oh. bezig is. Oké, okay. Moti, context Moti ja. we gaan naar het nieuws. Dankjewel. Hey, jij bedankt, hè. En een okay. fijne guest en een gelukkig 2014.